Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Afro Tros stelt de beslissing om volgend jaar mee te doen aan het Eurovisie Songfestival uit. Dat heeft de omroep net bekend gemaakt in een korte verklaring. Collega Jorn Compier volgt het Songfestival en heeft het gelezen. Ze zeggen inderdaad dat ze uh, in gesprek zijn met de EBU. Hè, dat is de organisatie van het Songfestival over dingen die de Afro Tros veranderd wil zien... na die disqualificatie van Joost Klein afgelopen mei. Dat is de aanleiding. Uh, sindsdien twijfelen ze over deelname van volgend jaar en nu... Uh, ...zijn die gesprekken bezig, maar die gesprekken duren toch blijkbaar wat langer dan, uh, dan ze vooraf hadden gedacht. De deadline om een Songfestival kandidaat door te geven is eigenlijk komende zondag al. Maar dat gaat AfroTros niet halen. Ze krijgen nu anderhalve maand uitstel van de EBU. Er zijn tot nu toe 16.500 illegale fatbikes uit China in beslag genomen, meldt de inspectie Leefomgeving en Transport. De fietsen van meerdere Chinese fabrikanten werden in de Rotterdamse haven gevonden... En volgens de ILT zijn het vreemd, de remmen en de banden van die fatbikes niet goed getest. En daarom mogen ze hier in Nederland niet worden verkocht. Een Britse verpleegster die zeven baby's vermoorde in een ziekenhuis stond onder haar collega's al langer bekend als dokter dood. De vrouw is begin dit jaar veroordeeld, maar nu zijn er hoorzittingen over de vraag hoe zij zo lang haar gang kon gaan. Advocaten van de nabestaanden vinden dat het ziekenhuis de zaken niet goed heeft onderzocht, waardoor de verpleegster haar gang kon gaan. En de allerbeste uitgaanstad van ons land is Rotterdam. Dat staat in een Britse reisgids. Ja, volgens hen zijn er wereldwijd maar weinig steden die het beter voor elkaar hebben. Rotterdam staat op plek 7. En volgens die reisgids is het er gezellig betaalbaar en ook nog eens gevarieerd. Ja, daar zullen Rotterdammers wel trots op zijn, zou je denken. Nou, nee, niet echt. Die zevende plek is sinds eerder als een belediging, horen we bij de lokale omroep Open Rotterdam. Veel te laag. Ja, tuurlijk, wij moeten gewoon op één staan. We zijn Rotterdam. Ja. Ik denk dat we de allerbeste stad ter wereld zijn om uit te gaan. Ja, één. Ja? ja, maar Rotterdam moet voor alles op één. Dus maakt niet uit het gaan slepen of niet. Ja, wereldwijd is de beste plek om uit te gaan. Volgens die reisgids, trouwens Rio de Janeiro. En daarna komen de Filipijnse hoofdstad Manila in Berlijn. Nou, weet je dat ook weer. Gaan we naar het weer toe. Vanmiddag trekken er flinke buien over met wind, hagel en kans op onweer. En het wordt niet warmer dan een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 De grote staat in er doch alle frauen Und jede kam En jij, der ritme, met -am Amadeus aber was super, als daar, was populair, er was ook saltier, de kaser had veel flair Er was een ei, met de met Amadeus En het war in wie nog plastic money in die Modebanken gegen Eén, woher die schulden kamen, war wohl jedermann bekend. Er war een man der Frauen. Frauen liebten seinen Punk. Er war een superstar, er was superkulair. Er war zu exaltiert, genau das war sein verhaal. Er war een virtuose, war een rocky dood. En alle soorten hoffen, Captain Rock aber up. My dick. I'm dropping But turn on me